Tennister Kiki Bertens heeft de vijfde toernooizege uit haar carrière geboekt. Op het gravel van de Amerikaanse stad Charleston won ze de finale van de Duitse Julia Görges. Het werd 6-2 en 6-1. Bertens begon aan het toernooi als nummer 27 van de wereld. Door haar zege stijgt ze naar plek 21. Het weer in Zeeland kan een bui vallen en de rest van het land blijft het droog. De minima liggen rond 10 graden.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 Goedenacht, welkom terug bij Nachtkijkers. Deze nacht praat ik met Ton Sietsma van uh, Bits of Freedom. We hebben het over digitale burgerrechten. We hebben het over, uh, ja, wat moet je nou wel, wat moet je nou niet doen met je Facebook-account. Uh, Gisteravond uh, riep Arjen Lubach nog op om uh, massaal het uh, Facebook-account op te zeggen. Woensdag uh, is het de Bye Bye Facebook-evenement aangemaakt, 8 uur. En uh, Ton, jij bent nog niet overtuigd, hè? Tenminste, misschien dat jij uh, voor vier uur nog uh, zegt van ik doe mee of niet... Oh, nou ja, kijk. Um, het enige argument ja. dat, dat jij Facebook nog hebt... was vanwege al die verjaardagen van je vrienden. Oh, dat je die je ja. in de <laughs> kunnen houden, toch? <laughs> ik, zei dat, ik zei dat het heel fijn was om je geheugen te kunnen outsourcen. Uh, maar nee, kijk, weet je wat het is? Um, waarom gebruiken mensen Facebook? Dat is voor een deel omdat het een soort van... Uh, uh, het, is gewoon een, het is gewoon een netwerk wat ze gebruiken. Dus het is fijn om met andere mensen contact te hebben. Het is fijn om te kijken hoe het met andere mensen gaat. Uh, en wat, je, wat ik heel erg graag zou willen... Um, is dat daar een privacyvriendelijk alternatief voor was. Want ik vind het namelijk wel heel fijn... Uh, dat mensen met elkaar in contact kunnen zijn. Um, ik ben ook graag met andere mensen in contact natuurlijk. Ja. En uh, ik, ik zou het heel prettig vinden als het, als het dan mogelijk was... dat er een alternatief was, zodat je um, daarheen kon gaan... zonder dat je bij Facebook hoeft te zitten. En, uh, maar dat is, een, uh, dat is echt wensdenken uh, dat je ook op dat, op dat andere uh, platform kan zitten... Uh, en dan kan communiceren met mensen die wel bij Facebook zitten bijvoorbeeld. Dat ah, mensen okay. dus kunnen kiezen met welke. wel Dat je, je eigenlijk van alle balletjes een beetje mee eet. Nou ja, als je toch de keuze <laughs> hebt. Nee maar, nee, nee, maar nee, maar of dat je bijvoorbeeld overstapt van Facebook... naar de privacyvriendelijke alternatief... en dat dan je data meegaat. Net zoals wanneer je overstapt van een bank... dat je, dat je gegevens ja. automatisch doorgaat ja, of, of een telefoonnummer. Ja, ja. De, de, de oplossing om natuurlijk uh, niet verstrikt te raken... in een Facebook-web van allerlei privacygevoelige zaken... is natuurlijk gewoon geen PC. Nina, nacht. Ja, goeienacht ja, heren. Jij hebt geen pc, hè? Nee, ik heb nee. geen pc en ik heb geen mobiele oh, telefoon. Oh, dus het is geen, geen Facebook, uh, geen WhatsApp, uh, je hebt geen ik, uh, Google. Je ik ga, iets, niks. Maar ho, ik, hoe doe je dat, een leven zonder pc, zonder computer? Eer, ik ga naar buiten. En als ik met mensen wil spreken, ga ik op een bankje zitten. Komt er altijd iemand naast me zitten. Kijk, dat is het, hè. Ja. Communicatie. Ho en uh, hoe onthoud jij je verjaardagen van je vrienden? Maar dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat uh, vindt Tom wel uh, no, ingewikkeld. Okay. Wat zeg je? Kalender op de wc. Kalender op de wc. Kijk, dat zei ik ook al, een paar euro heb je erin. <laughs> maar Maar ja, is het mogelijk om zonder... Ja, er moeten heel veel dingen moet je digitaal gewoon regelen. Ook uh, de zaken nou. met de belasting, je bankzaken. Uh, um, uh, het is vaak van, wil je wat meer informatie? Ga even naar internet. Hoe doe je dat praktisch? Want ja, Je kunt wel zeggen, ik ga lekker naar buiten en ik ga een praatje maken met mensen. Dat is ook heel fijn. Maar hoe ga je dat dan in de praktijk doen als je gewoon echt praktische zaken moet regelen? Heel simpel. Ik heb een wel een gewone telefoon. Ja. En als het op een gegeven moment, als ik in de mogelijkheid ben, dan stap ik, op, stap ik erop af. Dan maak ik een afspraak. Of ik schrijf een brief. En dan op een gegeven moment, dan zijn ze wel verplicht om het te antwoorden. Het mag lang en het mag kort duren. Maar op een gegeven moment, ik krijg nog steeds contact, want en, ik ben en, niet de enige. En je belastingaangifte doe je ook nog gewoon pap op papier? Ja. Dus het kan allemaal nog wel. Het kan wel. Ja hoor. En je bent er ook gelukkig de mee. De er nog. En die optie die loopt ook nog. Want ik ben niet de enige hoor. Want ja. er zijn nog zeker wel... Dat hoorde ik onder laatst ook op een radioprogramma... Dat er toch wel een, zeker honderdduizend mensen zijn... Die dus geen gebruik maken van de computer. Ja. Nou ja, Nina. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk de beste oplossing. Hè? Dan zijn we gelijk van alle problemen maar, af. Ja, waar, waar heb je, heb je nog heb een vraag een aan, vraagje? Tom? Ja, natuurlijk. Ik heb wel een vraagje. Hoe lang kan ik dat volhouden? Nou ja, Tom. Nou, dat is echt, <laughs> nou ik vind het een fantastische vraag. Um, want, um, kijk, heel vaak zitten wij in een bepaalde wets... zijn we betrokken bij een bepaalde wet voorstellen, maar we denken ook vaak na over uh, wat meer overkoepelende algemene problemen. Uh, en één daarvan is inderdaad, um, uh, is er ook nog een alternatief mogelijk? Kan je op een gegeven moment ook nog zeggen... Uh, is er een recht om niet mee te hoeven doen... En, en, ik schop graag tegen Heilige Huisjes aan, want ik vind het heerlijk om dwars te liggen. Want er wordt heel gauw gezegd: het wordt je gewoon door je strot geduwd. Hè? Het wordt heel gauw gezegd: van, computer dit, programma dat. Et, dada, dada. Nee, ik wil het andersom. Ik wil zoals het was. Ja. Ja. Ja, maar hoe, ja, maar hoe, hoe lang kan ik dat nog volhouden? Dat, dat, dat uiteindelijk de overheid zegt of dat, dat, dat je echt niks meer met papier kunt doen. Ja. Ja, dat is de vraag. Tom, daar heb je natuurlijk ook geen pasklaar antwoord op. Maar nee, is het uiteindelijk nee. zou dat iets kunnen zijn dat je zegt: ja, maar ik, ik doe hier gewoon niet aan mee. Ik, ik, ik, ik, euh, ja, ik, ik doe alles nog op. Maar goed, het is een beetje alsof je zegt: van uh, ja, uh, 200 jaar geleden hadden we ook geen telefoon. Ik ga mijn telefoon niet gebruiken. Ja, of ik, of ik ga nooit met de trein of met de auto, want daar wilde ik ook nooit van. Nee, nee, nee, ja. ik vind dat geen vergelijk. Want kijk, een telefoon, een gewone telefoon, dat is je levenslijn naar buiten. Mm -hmm. Want stel dat er is wat gebeurt met je... je bent alleengaande en stel dat er is wat gebeurt, je maakt een val of iets dergelijks... dan moet je, heb je je telefoon nodig. En dan moet je er naartoe kruipen... als je in die gelegenheid bent. Maar goed, uh, uh, kijk... dat vind ik een toegevoegde waarde aan het mensdom. Maar ik vraag me af of dat... Uh, zoals alles zich nu ontwikkelt hè? op dat computergebied. En dan heb je ook nog eens een keer het, het darknet. En weet ik wat allemaal. Want dat, dat hoor ik dan allemaal. Mm -hmm. En dan denk ik bij mij van waar zijn we godsnaam mee bezig. Mensen mm -hmm. gooien zich te grabbel. Hè? Ze gaan met de hele hebben en houden. Moeten ze zich zo, zo nodig invoeren in zo'n computer. En dan na de hand lopen ze te piepen van ja. Maar alles van me ligt op straat. Ja, maar dat heb je wel zelf gedaan. Ja, ja. Nou ja, je, Mensen zeggen, ja, wat dat ja. gaat, maken ze elkaar gek. He? En ik denk bij mij van, ja, je hebt het toch ook zelf in de hand, je privacy. Want wat je erin voert, staat erin en het komt er niet meer uit. Nee. Nina, uh, dankjewel uh, voor uh, je telefoontje. Ik ga erover uh, verder praten met uh, Tom, want ja, dat is wel iets wat ze zeggen. Ja, je hebt het allemaal zelf gedaan. Je hebt, je hebt het allemaal zelf erop gezet. Facebook, je hebt je profiel aangemaakt. Je hebt gezegd hoe oud je bent, wanneer je jarig bent. Je hebt gezegd uh, waar je van houdt, wat je leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Dus ja, je hebt je, je, je ziel en zaligheid, heb je. Al altijd grappel gegooid? Ja, ik denk twee dingen daar, daar altijd bij. Ten eerste, uh, ik denk niet dat heel veel mensen zich realiseren... Um, uh, dat op het moment dat je uh, Facebook gebruikt... Um, dat, uh, en, en je bijvoorbeeld met iemand anders aan het appen... dat dan Facebook ook altijd meekijkt. Hè? Dus dat Facebook altijd de, de, de, de meekijkende derde is, zal ik maar zeggen. Uh, um, en uh, dus dat is zeg maar de context waarin je, je gegevens plaatst. Hè? Dat mensen zich dat niet, dat niet bedenken. Ten tweede... Um, Kijk, waar mensen zich al helemaal niet van weten... want we het ook eerder over die algemene voorwaarden gehad... dat is eigenlijk dat um, Facebook ook... Even, nu, het gaat natuurlijk nu alleen even alleen over Facebook... maar het is natuurlijk veel breder... Um, dat er heel veel af te leiden is uit de informatie die je plaatst. En niet alleen maar uit de daadwerkelijke de, de informatie die je plaatst... niet alleen maar... Uh, oh, uh, ik was vandaag op een verjaardag en het was heel gezellig... Uh, maar ook um, uh, met welk apparaat je dat deed... Uh, waar je dat deed, hoe laat je dat deed... zoals je een foto bij hebt gemaakt... Um, ik las dat Facebook ook uh, bijvoorbeeld aan het kijken is uh, op het moment dat je een foto maakt. Uh, en ze zien ergens een andere foto ook. En ze, en ze zien dat er een bepaald vlekje op de camera zat. Ja. Die we dus dat met elkaar kunnen vergelijken. Dat kwam in de uitzending gisteren bij oh ja, uh, Zondag ja. met Lubach. Ja. Uh, Komt dat ook naar, naar voren. En uh, wat ook zo was, is dat uh, Facebook dus, want je denkt van overal waar zo'n uh, icoontje staat van uh, like of van Facebook, ja. dat je dan dat Facebook dat uh, in de gaten houdt. Maar het zijn dus ook ja. dat Facebook soms via minime, uh, of minimale pixels uh, toch uh, surfgedrag in, in de gaten houdt. Maar ja. moet je dan ingelogd zijn bij Facebook, vroeg ik me nog af, of is het gewoon van alle traffic die dan op zo'n site komt, dat ze dat allemaal maar uh, bewaren. Nou, volgens mij moet je uh, in, in het laatste wel moet je volgens mij wel ingelogd zijn bij Facebook. Maar heel veel mensen zijn standaard ingelogd bij Facebook, hè? Die, en, die bent standaard ingelogd op je browser. Precies. En, dan, en ja, uh, kijk, en dat is dus het, en dat is dus wel uh, dat dat je hebt heel veel. Um, uh, een soort tracking die zeg maar over, over tabbladen heen springt. Dus dan denk je, nou ja ik zit in een ander tabblad... dus dat hebben ze dan niet door. Maar je bent dan ingelogd en nou ja, dat is dan ja. duidelijk. En zelfs als ik het tabblad heb gesloten... dan ben ik nog ingelogd? Nou ja, als je, op het moment dat je niet meer bent ingelogd... als je al je tabbladen hebt gesloten... zou je ook niet meer ingelogd zijn bij Facebook. Uh, maar op je telefoon is dat bijvoorbeeld weer anders. Hè? En dat zie je dus ook bij die Cambridge Analytica bijvoorbeeld. Er zijn best wel veel apps die uh, op de achtergrond... daar heb je dan zelf onbewust toestemming voor gegeven... die in de gaten houdt uh, uh, wat je met andere apps doet... En um, nou, dat is natuurlijk best wel tricky. Ja, is dat eigenlijk erg? Want je kunt zeggen van, ja, nou, en dan, dan weten ze dat. Um, ja, maar de, kijk, <laughs> natuurlijk is dat erg. Dus is erg in de zin. Kijk, jij weet, op, op het moment dat dat, dat dat gebeurt en jij weet niet dat het gebeurt... dan heb je er toch ook geen toestemming voor gegeven. Ik heb er en ook geen last niet? van. Nou, Maar dat, dat is dus de vraag, degenen als van net kijk bijvoorbeeld naar, uh, naar, naar wat er nou is gebeurd met Cambridge Analytica. Uh, nou, dat was dat uh, die, die, die... 87 miljoen uh, of de gegevens van 87 miljoen gebruikers van Facebook, uh, die zijn eigenlijk op straat komen te liggen. Die kwamen dan bij de data aan uh, bedrijven in, de, in uh, Engeland, ja, uh, die, die, die hadden daar toegang toe. Ja, via een lek. Ja. Uh, ook bijna 90.000 Nederlandse gegevens zaten er daar uh, ja. bij. Uh, Mark Zuckerberg is er trouwens uh, deze week nog over afgelopen week nog over geïnterviewd hè, door journalisten. Um, en en ja, die heeft er nog een keer gezegd hoe erg die het allemaal vindt. Uh, maar die heeft ook gezegd van, ja, dat fake nieuws bijvoorbeeld... Um, dat, is, dat is eigenlijk nooit te voorkomen zolang de mensen in Rusland worden ingezet... om uh, dat systeem uit te buiten. Als er mensen in Russia. zijn who have the job of trying to find ways to exploit these systems this is going to be a never-ending battle you never fully solve security it's an arms race and you know i think in retrospect we were uh, behind and we, we didn't invest enough in it up front you know we had thousands of people working on security but nowhere near the 20,000 that we're going to have uh, by the end of this year um, so i'm confident that we're making progress Against these adversaries. Ja, hij gaat allemaal nog mensen aannemen om het allemaal in de gaten te houden. Jij kijkt een beetje met zo'n blik van, ja, het zal allemaal wel, uh, Ton. Nou ja, kijk, dus... Um... Maar hij zegt ook van, het is een ja. probleem ja. dat eigenlijk niet op te lossen is. Het is, nou ja. het is zo groot geworden. Ja, maar wel op zijn platform. Wel op het platform dat hij bewust zo open heeft ontworpen. Hè, dit laat heel goed zien dat je moet nadenken over je design. En dat je moet nadenken over... Um, uh, wat voor een platform ben ik aan het bouwen? Wat is mijn doel daarbij? En wat zijn die risico's daarbij? En Facebook heeft uh, heel lang, veel te lang... Uh, uh, zijn ogen gesloten voor eventuele nadelige risico's. Ja. Uh, en daar wordt nog iedereen mee geconfronteerd. En om heel even terug te komen op waar we het eerder over hadden... Hè, over um, was nou eigenlijk een probleem als, als, als al die data verzameld wordt... en als het dan naar Cambridge Analytica gaat. En dan kom je eigenlijk op het punt... Uh, dat het niet meer alleen om privacy gaat. Um, stel je nou voor dat... Uh, zoals misschien in Amerika is gebeurd... met het uh, beïnvloeden van de verkiezingen en dergelijke. Uh, maar ook, ook het, uh, het, het laten zien van politieke boodschappen aan ons... en dat ons een bepaalde politieke richting insturen, uh, Dat kan, hè? Um, iemand kan, kan denken... oké, okay, ik, heb, ik heb deze gegevens van die en die en die persoon. Ik weet zoveel van die persoon... dat ik hem een, een bepaalde richting op kan sturen. Kan nudgen, hè? Uh, dat ik kan zeggen... Nou ja, um, zonder dat hij het zelf doorheeft... gaat hij net iets anders nadenken over dingen. Um, dat heeft natuurlijk niet zoveel met privacy te maken... Maar uh, dat wordt wel meer en meer mogelijk... op basis van de grote hoeveelheden sets die verzameld worden. Um, ik maak me daar wel zorgen om. Ik denk niet dat we daar als maatschappij klaar voor zijn. En dat, is, um, uh, dat, dat, dat zijn, denk ik, de grote vragen... waar we de komende jaren antwoord op moeten gaan vinden. Um, wat betekent dit dat we zo verbonden zijn gaan worden... dat we zoveel data genereren... en dat, er, dat die data zoveel zeggend over ons is... en dat we niet meer goed in de gaten kunnen hebben... Dat we bepaalde richtingen op, op, op kunnen worden gestuurd. En dat je het eigenlijk zelf niet doorhebt. Ja, exact. exact. Uh, en, en, kijk, en, en heel vaak kan dat heel positief zijn. Hè? Uh, maar kijk, heel vaak heb dit, dit, Kijk, dit is natuurlijk niet nieuw voor, uh, voor internet. Hè? Dit, dit soort dingen gebeurde vroeger ook al. Hè? Uh, er wordt heel, heel erg nagedacht over de positionering van bordjes. Hè? Uh, maar ook, ook bij snelwegen. Die hangen op een bepaalde manier. Uh, dat is ook een, soort, ook een soort nudging. Dus er gebeurt heel veel in de samenleving... waardoor we eigenlijk uh, een bepaalde kant op gestuurd worden... zonder dat je het doorhebt. Um, maar de vraag is natuurlijk... Hoe gaan we, hoe, hoe, um, wie bedenkt dat? Welke infrastructuur zit daarachter? Uh, en hoe worden de juiste keuzes gemaakt... Bij, bij, bij dat sturen? En ik wil in ieder geval wel zeggen... Um, ik wil sowieso de grens, grens trekken... als het gaat om, uh, laten we zeggen, polit politiek sturen. ja. En wat je dus steeds vaker ziet is dat er politieke campagnes worden gevoerd. En dat Facebook bijvoorbeeld wordt gebruikt om politieke boodschappen uit te dragen. Nou, dat is natuurlijk prima. En, en zeker in Nederland staat het nu nog in de, de kinderschoenen. Uh, maar als het op een gegeven moment mogelijk wordt om onze politieke mening buiten te sturen... zonder dat we het eigenlijk mogelijk uh, uh, we doorhebben... dan vind ik dat wel een groot probleem. Want dan wordt het namelijk een democratisch probleem. En dat betekent dat Facebook, maar dat geldt voor al die andere platforms een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Want zij zijn degene die de, de, de monopolisten zijn op dit gebied. Zij zijn degene op wiens platform dit soort... Uh, uh, nou ja, laten, we, laten we het maar gewoon manipulatie noemen... Uh, kan plaatsvinden. En dat betekent dat ze er ook iets aan moeten doen. En dan kan Mark Zuckerberg er niet mee wegkomen met zeggen... ja, maar in Rusland zijn er hartstikke veel mensen... die achter de computer iets zitten te typen. Ja, dan kunnen we ons moeilijk tegen wapenen. Ja, nee, hij, moet, verdient, hij ja. heeft twee, twee, nou ja, weer Lubach, hè, 62 miljard dollar of zo op zijn, op zijn, op zijn, op zijn rekening staan... Um, je hebt de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. Een platform is erop gebouwd om mensen met elkaar te verbinden. Een platform is erop gemaakt om uh, nou ja, winstgevend te zijn. En dus um, uh, zoveel mogelijk data verzamelen. Maar dat betekent dus ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Ja, maar hij, hij, heeft er, hij wist dat in 2015 hè, dat Cambridge Analytica dit allemaal had. Hè, al die gegevens. Het is nu ja. via een, een, een klokkenluider een, een lek naar buiten gekomen. Maar hij wist dit al. Ja, en ze zullen en ik, ik, ik durf op een briefje te garanderen... dat Cambridge niet de enige is die dat heeft gedaan. Nee, want dat zeggen mensen ook al, want het is het topje van de ijsberg. Ja, want als je namelijk kijkt hoe Cambridge en dit heeft gedaan... is op basis van, um, uh, laten we zeggen, de, de privacyvoorwaarden... en bepaalde uh, uh, uh, technische systemen die toen zo werkten... dat het op die manier kon. Nou, ja, als zij het hebben gedaan, zijn ze eigenlijk niet de enige die het hebben gedaan. Dus natuurlijk zijn er meer geweest. En natuurlijk is, is die data nog naar, naar veel meer plekken gegaan. Ja. Dus... Wat, wat gaat, want ja. uh, dinsdag moet Mark Zuckerberg... of gaat hij naar het Amerikaanse congres, gaat hij daar getuigen? Uh, wat, wat gaat eruit komen? Want, wat, gaat hij dan nog meer uh, dingen toegeven? Gaat hij nog zeggen van, luister jongens, uh, dit was uh, niet het enige geval. We hebben nog een paar gevalletjes te bespreken. Ja, nou ja, kijk, allereerst al goed dat, uh, dat hij daarheen gaat. Hè? Hij wilde eerst niet, hè? hij heeft tot nu toe elke keer... ook in allerlei andere parlementen heeft hij geweigerd om daar naartoe te gaan. Ook hier wilde hij eerst niet gaan. Dus hij nou, kan beter andere mensen sturen die dat beter kunnen. Ja. Nou, en gaat gaat hij gaat in eigenlijk... Amerika gaat hij zelf, in andere ja. landen gaat ja. hij uh, hoge ja. Ja. Uh, uh, ja. Ja, collega's sturen. Ja, maar ook, ook hier in Amerika wilde hij eigenlijk eerst niet nee. zelf. Hè? Nu, maar nu gaat hij dan toch. Nou, weet je, laten we hopen dat... Uh, kijk, ik denk dat Facebook best wel zich realiseert... dat heeft hij natuurlijk ook al eerder gezegd... dat dit een behoorlijke slag is voor Facebook... Uh, en ik denk dat je dat voor een deel... Um, uh, nou ja, behalve dat iedereen natuurlijk van zijn Facebook af moet, hè, volgens Lubach. En, um, als ik even vanuit Facebook kijk, hè, um, dan moeten ze vertrouwen terug gaan winnen. En hoe ga je vertrouwen terug winnen? Door eerlijk te zijn. Dus dat betekent dat het heel belangrijk is om te zeggen oké, okay, we hebben een fout gemaakt en dit, dit en dit en dit is er gebeurd. Ja. Ik, ik, ik vind het prima dat je je verantwoordelijkheid uh, heel lang hebt afgeschoven. Dat vind ik eigenlijk niet prima, maar dat moet dan nu ook echt stoppen. Maar als nou uh, blijkt, als even of ze zijn eerlijk... en er blijkt ineens dat uh, ja, de schade zo groot is... Mm -hmm. ja, dan kun je wel met de billen bloot gaan, Maar dan is, dan, dan is uiteindelijk uh, dan is de vraag hoeveel mensen dan... Uh, uh, ja, dan wordt het wel een heel groot feestje voor Arjen Lubach. het uh, ja, bye-bye feestje. Ja, maar... Ja, maar de andere kant is dat je, dat je dan zegt, nou ja, dan mag Facebook blijven liegen, want anders nee, gaan ze dan onder. Misschien zitten ze al in zo'n positie dat ze uh, uh, ja, dat er dat, dat, dat geen ontkomen meer aan is dat, dat, dat ze flinke klappen gaan oplopen. Ja, maar ik denk wel dat ze ook oplopen hoor. Tegelijkertijd, wat ik ook wat ik interessant vind, is, um, hey, ik denk dat ze in Nederland wel klappen krijgen, maar ik weet niet hoe dat in andere landen zit. Ja. We, niet iedereen heeft de zondag met Lubach gisteren gezien. Laten we even een klein stukje luisteren ja. naar wat Arjen Lubach gisteren allemaal te zeggen. had. Als je als adverteerder bij Facebook aankomt, bieden ze je 29.000 categorieën aan waarin mensen zijn ingedeeld. Dus niet alleen leeftijd, geslacht, uh, lievelingskleur, inkomen, maar 29.000 vakjes. Dingen als, en dit is allemaal echt, uh, mensen met een schildklieraandoening, uh, mensen die vet veel soep kopen. Kijk, people that are heavy buyers of soep. Uh, en mensen die waarschijnlijk ergens in de komende 180 dagen een Mazda gaan kopen. En al die persoonlijke informatie geven wij aan Facebook zonder dat we dat doorhebben. Door gewoon een beetje te browsen bijvoorbeeld. Facebook is dus geen gewoon sociaal netwerk. Het is niet een, een zomaar een reclameboer. Het is het grootste spionageproject in de geschiedenis van de mensheid. Het is een onbetrouwbare, liegende, megalomane, schijnheilige, privacy-schendende, blauwe teringsite. Waar je elke dag toch weer naartoe gaat van, oh ja, even checken hoe het zit. Dus we gaan er met z'n allen vanaf. Ik ga mijn eigen pagina opheffen. En ook de Zondag met Lubach pagina. Dat zijn voor mij belangrijke platforms, maar ik ga het toch doen. En ik hoop dat jullie allemaal meegaan. Laten we er, laten we er een feestje van maken. Een event. Bye bye. En het staat klaar, dat event. En ik ga het zo live zetten. In drie, twee, twee één. Yes. Ja. Uh, wat vind je van deze actie? Nou ja, kijk... Allereerst, Arjen Lubach is een meester. Ik wou koning zeggen, oké, okay, ik zeg ook koning. Koning in het doen van dit soort dingen. He, je ziet dat hij echt uh, het team om hem heen. Maar ook hij zelf is, is een supergoed in staat om een onderwerp. wat al vrij complex is, heel begrijpelijk uit te leggen. En dat mensen zich ook gelijk uh, geënthusiast en ook geactiveerd voelen om iets te doen. Dus ik, ik kijk daar uh, met heel veel bewondering naar. Um, en um, ja, dat hij dit doet. Kijk wat ik. ik je ik, zou ik, zeggen dat ja. iemand van Bits of Freedom. Tom Sietsma. Ja? dat je gelijk zegt van. Uh, heeft helemaal een punt. Ik doe mee. Ja, dit was mijn tweede. Ik was er niet <laughs> klaar. Hè? Ik zei. Ik wilde eerst, okay. ik wilde eerst even een compliment maken. Dat heb ik dan nu gedaan. Goed bezig, Anja Lubach. En het uh, nou, tweede, nou, kijk, hij, hij zei het al hele verliede punten aan. Dus ik, ik denk, eh, ik denk de, als dit ervoor zorgt dat mensen zich erg bewust worden van wat Facebook eigenlijk doet en zij besluiten dit wil ik niet meer. dan is het fantastisch. Maar um, en daar ben ik dan even weer de buskill, het is geen oplossing voor de grote problemen. Um, want er kan ook morgen een ander bedrijf op staan dat hetzelfde doet. En die gaat dan gewoon door. Uh, en Arjulbach heeft dan zelf ook nog in het programma gezegd. Inderdaad, zijn er ook anderen die problemen zijn, daar gaan we ook nog aandacht aan besteden. Dat klopt. Maar dat moet dan ook wel gebeuren. En ik vind het altijd zelf fijner om even net even iets voorbij de hype te gaan. En even te kijken naar wat zijn nou de, de, de maatschappelijke tendens, wat zijn de maatschappelijke problemen. Um, en in plaats van elke keer naar, van incident naar incident naar incident te springen. Maar. Um, dat Facebook uh, hier de regels heeft overtreden... dat Facebook het vertrouwen heeft beschaamd van de gebruikers. Dat is zeker. En als je daar boos genoeg om bent om weg te gaan... ga vooral dan weg. Ja, maar het is ook vaak een beetje het gemakzucht hè, van mensen. Die zeggen, ja, maar... Als ik dat niet meer doe, ik, ik gebruik Facebook ook om in te loggen. Bijvoorbeeld bij Spotify of andere dingen. Het is ook allemaal met elkaar gelinkt. Uh, nou je ja, ja. noemt het argument over van verjaardagen van vrienden. Maar zo, zo heeft iedereen wel ja. iets waarvan je zegt, als ik daar niet meer op ben, ja. dan heb ik geen, die connectie niet meer, ook met die verre neven in Amerika ja. of in Australië of wat dan ook. Ja. Dus uh, zijn wij dan met z'n allen niet ja, te afhankelijk ervan geworden. We hebben iemand zegt ook van we hebben een monster gecreëerd en daar komen we niet meer vanaf. Ja, nou ja, kijk, ik weet dus niet... Voor mijzelf, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Maar ik heb dat zelf bijvoorbeeld veel meer met WhatsApp. Dus ik, ik, ik zou prima morgen zonder Facebook kunnen. Um, maar um, zonder WhatsApp wordt het lastig. Want ik zit in alle hartstikke heel veel leuke vriendengroepen. Maar um, ook de groep met mijn familie bijvoorbeeld. Als ik daar weg zou gaan, dan zou ik echt zoveel missen. Maar Facebook um, is ook weer de eigenaar van WhatsApp, toch? Ja, eens. Alleen... Um, dan, dan is het nog wel zo dat overigens de, de, op, de oprichter van WhatsApp... heeft ook opgeroepen om, uh, om iets te doen naar Facebook. Hè? Dus dat vond ik wel interessant. Uh, ja, goed. Maar, um, nee, klopt. En, en kijk, en dat zie je dus ook, dat, dat, dat soort bedrijven. Kijk, maar Facebook alleen is niet Facebook. Net zoals Google alleen niet Google is. Hè? Er zijn ontzettend grote bedrijven die ontzettend veel andere diensten ook aanbieden. Instagram hè? ook natuurlijk van Facebook. Um, nou ja, het is vrij helder... Um, dat het probleem niet alleen maar bij, bij die dienst ligt. En, maar het andere probleem is dat je er dus... Het is niet alleen maar gemakzucht. Um, jij zegt, het is gemakzucht als je niet meer contact kan hebben met die verre neef. Ik denk dat voor heel veel mensen ook het gevoel is... dat dat de enige manier is waarop het nog kan. En dat ze zich verplicht voelen om nog dat te gebruiken. Ik, ik heb wel eens met iemand gesproken die zei... ik wil eigenlijk geen WhatsApp meer. Maar als ik geen WhatsApp meer heb, ja, dan spreek ik bijna niemand meer. Want wat ga je dan doen? SMS'en? Um, welke andere dienst ga je dan gebruiken? En, dat is het, en er zijn heel veel andere privacyvriendelijke alternatieven. Hè? Alleen die werken bij de gratie van uh, het feit dat heel veel mensen ze moeten gaan gebruiken. Dus dat je vrienden er, die, die die diensten ook gebruiken, zodat je ze met elkaar kan communiceren. Bijvoorbeeld, ik gebruik zelf uh, PGP. PGP is een bepaalde manier om je mail te versleutelen, waardoor het echt bijzonder lastig is, of eigenlijk onmogelijk, voor iemand uh, die die mail uh, onderschept om die te kunnen lezen. Ik kan wel met heel veel mensen PGP willen mailen. Uh, dat op die manier willen versleutelen. Uh, maar dan moet die ander wel oh, dat ook weer kunnen ontsleutelen. Dus die ander moet dan ook PGP gebruiken. Nou ja, uh, ik ken wel mensen die op een gegeven moment... die zijn bij zijn privacycafé kwamen en die zeiden ik heb PGP. En die laten meer dan van ja, ik heb nou PGP en ik kan me niemand mailen. <laughs> dat vind ik dan ook heel verdrietig uh, voor die mensen. Um, maar zo zie je maar. Um, het heeft alleen maar zin als veel meer mensen het gaan gebruiken. En uh, dus in die zin is... Um, als één iemand van, en dat heeft Arjen Lubach ook wel goed gezegd. Als één iemand van Facebook afstapt, dan werkt het niet. Ook voor die persoon niet. Uh, daar moeten veel meer mensen vanaf. Wil je ervoor zorgen dat er een ander privacyvriendelijk alternatief komt? En dat er iets komt uh, waardoor je ook gesteund voelt door anderen. Want als je je eentje niet meer meedoet... Ja, dan sta je je eentje in de, in de hoek van een schoolplein... een beetje terug voor je uit te kijken. Maar wat is nou het advies van uh, Ton Sietsma van Bits of Freedom? Moeten wij nou meedoen met de actie van Arjen Lubach of niet? Ik zou zeggen, contacteer je vrienden... Neem contact op met je vrienden. Ga met hun overleggen... en overtuig ze om naar een privacyvriendelijk alternatief te gaan. Met z'n allen. Met z'n allen. Ja, zodat je. Moet euh, ik dus al mijn, ik weet niet eens hoeveel vrienden ik heb. Ik heb misschien wel een paar honderd vrienden. Ja, ik denk, ja, ik ben je goed populair, goed bezig. Maar <laughs> uh, nee, nee, nee, maar kijk, nee, maar, nee, maar, nee, maar alleen, alleen, alleen dan heeft het zin. Want anders zit je zelf namelijk na een week, zit je thuis op de bank en dan denk je, nou ja, ik zit er niet meer op, maar al mijn vrienden wel. Wat zouden ze eigenlijk aan het doen zijn? En dan word je toch weer terug. Ja, maar zo denken al die vrienden, hè? Nee, maar dames zeg ik neem contact op met je ja, ja. vrienden... En, ga, en, en, en, en, en zorg dan dat je met een groep iets gaat doen. Ja, nou dat was ook de oproep eigenlijk. Ik ga tot en met woensdag gebruiken... om uh, gewoon elkaar uh, daarvan op de hoogte te stellen... en om alternatieven misschien wel te zoeken. Ja, ja maar, dat, maar dat zei er niet bij, volgens mij. Maar zoek... Ja, zei je er wel bij. Dat zei er wel ja, bij? bij? Oké, okay, ja, maar zei, dat is wel echt... Dat is belangrijk, want het alternatief... want je moet namelijk wel... Het is namelijk... Waarom word je getrokken door Facebook? Omdat je met elkaar in contact bent. Uh, en dat moet je natuurlijk wel blijven doen. Want het heeft... Een van de grote voordelen van de digitalisering van de samenleving. en, en ik, dat vind ik ook echt. Uh, is dat we goed met elkaar in contact kunnen zijn. En uh, ik wil dat hiervoor niet kwijt. Ik heb liever. Hè, dat vind ik heel belangrijk. de voordelen van digitalisering moeten we. moeten we benutten. Uh, laten we niet weer teruggaan naar een kluisenaarschap. tenzij je er zelf voor kiest. Hè, dat is ook prima. Um, uh, op, bepaalde, op bepaalde momenten. Maar ik, ik. wens dat niemand toe. Ja, het is. Het is een ongelooflijk lastig verhaal. En ik denk dat. Het gros van de mensen uiteindelijk zal zeggen van... Pff, al dat gedoe, ik ga gewoon, uh, laat me zitten hoor. Het, het, het schaadt mij niet direct. En dat, dat, dat is het ding, ja. dat, uh, het schaadt mij niet direct. Als mensen, bij wijze van spreken, ja. uh, mensen zijn al moeilijk van het roken af te krijgen. En terwijl ja. ze weten van, op lange termijn zou ik maar dat... de kans is toch wel vrij aanzienlijk dat het mij gaat schaden. Zelfs ja. daar zijn mensen moeilijk van af te krijgen. En dit, ja, dit hier zijn nog geen eer eigenlijk zijn hier nauwelijks nadelige effecten van. Of ervaren mensen hier nauwelijks nadelige effecten van. En denken van, het zal allemaal wel. Ja, en dat is een van de grote problemen bij privacyproblematiek. Is dat het vaak uh, de schade, in ieder geval gevoelsmatig, uh, een stuk abstracter is. Zeker aan het begin. Hè. Dus denk je, denkt, ja wat, ik heb niks te verbergen. Of ik, um, ik merk er toch niks van. Um, ik heb er geen last van. Maar wat je dan ziet uiteindelijk, is er, is er een data lekker. Er liggen hartstikke veel wachtwoorden of gegevens op, op straat. Nou, en dan worden mensen heel boos. Maar dan is het wel altijd te laat. Het probleem is dat de lijken eigenlijk altijd pas uit de kast komen... ver nadat je alweer vergeten bent dat je eigenlijk akkoord was gegaan. Ja. En, um, nou ja, en, en, en, en ja, dat zie je dan ook bij Facebook. Maar tegelijkertijd worden wel mensen echt, echt wel boos... over het Cambridge Analytica-verhaal. Dus ik denk wel dat er een um, toch een kentering is. En ik zag dat eigenlijk ook al eh, bij het referendum. Want wij hebben het referendum niet alleen maar gebruikt... om, uh, om te praten over die wet... maar ook om, om een breder uh, verhaal neer te zetten... Um, Hey, hoe, hoe denk jij eigenlijk na nou over je privacy? Uh, ja. Trek jij ergens een grens? Vind jij dat iets te ver gaat? En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit gesprek hebben. Ik bedoel, het feit dat wij nu hier, hierover praten... Uh, nou, was misschien vijf jaar geleden niet gebeurd. Ja. Dus... Het is fantastisch dat we het er nu over kunnen hebben. Ik word echt heel enthousiast van. Overigens, vijf jaar geleden had jij al wel het idee van: ja, ik word in de gaten gehouden. Ik, uh, ik, er zijn wel metadata die alles uh, van mij registreren. En toen heb jij, ben je jij aan een experiment begonnen. Je hebt een app uh, geïnstalleerd op je telefoon. Ja. En die ging. Een, hoe lang was het? Een week? Een week, ja. Een ja. week lang uh, heeft hij jou uh, gevolgd. Heeft hij al jouw metadata uh, verzameld. Ja. Want die heeft dus niet precies. Ge, ge, idee, uh, die heeft niet precies uh, vastgelegd. Uh, uh, met, uh, die heeft niet de gesprekken ge, uh, opgenomen, maar die legde wel vast met wie jij communiceerde, met welk nummer. En die kon uiteindelijk met allerlei algoritmes kon die bepaalde patronen ontdekken. Er ja. zijn leuke resultaten uit uh, tevoorschijn gekomen. Voor, voor de ja. mensen die het uh, nog niet uh, weten, het stond uh, uh, vijf jaar geleden al op de correspondent, maar dat gaan we zo meteen nog eens even, even bespreken. Mm -hmm. Nadat we hebben geluisterd naar toch een van uh, jouw platen die je hebt meegenomen. Je hebt er uh, zes meegenomen, we gaan ze niet alle zes draaien. Nee. Uh, ik zie ook uh, Franstalige dingen staan. Franstalige ja. hip-hop. Ja, zeker. Ja, Er ja, wordt dan nummer vijf, hè? Nummer vijf? Ja, welke is dat? Ja, dat is nummer vijf. Is dat, uh, dat is van, uh, van Black M. Is dat? Black M. En waarom, uh, wat is dat? Ja, ja dat is Franse hip-hop. Nou ja, ik heb natuurlijk uh, uh, rechten gestudeerd, maar ik heb ook een tijd in Frankrijk gestudeerd, uh, in Montpellier. En uh, dat was echt een fantastische tijd. Uh, en ik heb uh, uh, eigenlijk ervoor, maar zeker sindsdien, heb ik gewoon heel veel met Frankrijk en met Zuid-Frankrijk. En ik, uh, uh, ik, ik kom er heel graag, ik kom er regelmatig. Uh, en, ik, en ik luister dus ook een beetje heel erg. Ik niet een beetje, ik luister ook heel vaak naar Franse muziek. Uh, ja, en dat is toch ook wel een beetje, uh, ja, hip-hop-fan moet je dan ook Franse hip-hop luisteren natuurlijk. Ja, en is u, uh, gaan ze in Frankrijk nog weer anders om met privacy dan in Nederland? Uh, nou ja, kijk, wat je denk ik wel ziet. Um is dat, uh, um, het is anders dan in Duitsland. In Duitsland zijn ze veel beter met privacybescherming. En in Frankrijk, wat je er denk ik ziet, is dat er ook, ja... Het, het hangt er een beetje vanaf of je kijkt naar, de, naar, naar hoe de toezichthouder uh, uh, optreedt... of dat het gaat om hoe de, de staat zich gedraagt. Dus je kijkt naar, naar uh, er, er, is, er is nogal veel nieuwe wetgeving gekomen... na de aanslagen in, in Frankrijk. Er is heel lang ook de noodtoestand geweest. En um, ja, dat is denk ik dat we het in Nederland een stukje beter voor elkaar hebben. En op het gebied van privacybescherming... Uh, denk ik dat de toezichthouder daar ook wel behoorlijk streng is. Um, ik vind het een beetje lastig beoordelen. Uh, maar heel veel grote onderzoeken die daar in Frankrijk zijn gedaan... die zijn wel heel erg goed geweest. Uh, maar we gaan zien hoe dat natuurlijk binnenkort gaat. Want dan komt er natuurlijk nieuwe privacywetgeving uh, aan. En daar wordt het nog meer gelijk getrokken dan het nu al is. Dus dan gaan De Europese Franse... privacywetgeving inderdaad. Ja, ja, dan gaan de Fransen samenwerken met de Nederlandse. Dus dat wordt dan uh, vast fantastisch. Nu, uh, Franse hiphop... Oh oh, les yeux plus gros que le monde. Dr. Berries, Big Black, M. Et on disait qu'il avait trop de stil. Et qu'il vendait du Ravon Lady. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de cogiter d'adiatisme. Quand il chantait, il faisait la Zijn kujjetjes aangeaged Depuis Wattie, euh, comment leur dire que c'est moi le king? Euh, c'est moi qui vous dicte le chapitre. Rêveur on me dit, je suis chéper. Mais le big black aime, il a ses pères. Et on dit que la chute elle est sévère. Mais le débrouillard, il s'est perdu. J'ai le sang du daron de la Guinée, tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est geeké. Je me fous de vos idoles, carré, ce n'est pas eux qui me donnent le marot. Je suis pas dans les délires, elle est. Quand le sol frappe, je suis plutôt marotte. Gros pour les refrains, il faut que tout le monde chante mon refrain. Et on disait qu'il avait trop de style. Et qu'il vendait du rêve lady. Et pour lui, personne se faisait de pire. Pas besoin de qu'on j'ai t'a dit, au il chantait, il faisait la dip Et avec ses mélodies on oubliait la crise Moi passe pour la tête disait ainsi soit tir Pas besoin de qu'on j'ai t'a jadis Sans pour autant vouloir être mauvais m'en voulais pas d'avoir innové Oh, de toute façon on me donne la nausée J'étais odier car souvent posé Je voulais que personne vienne me causer Je voulais juste dream et me sauver que l'intérim, je préférais chômer Pourquoi bon, comment on dit que je finirais promé J'avais que section pour m'épauler J'étais souvent duré en colère Oui, je n'aimais pas le système scolaire J'avais du mal avec les horaires Et mes ennemis, je disais, je les aurais Je ne suis pas là pour décorer Non, Renoir, faut pas détrôler Et on sait qu'il avait trop de tir Et qu'il vendait du rêve ah. Et pour lui, personne se faisait Pas besoin de cogiter, ta diativité, quand il chantait, il faisait la dîme Et avec ses mélodies on oubliait la crise On doit se prendre la tête disait ainsi soit tiré Pas besoin de cogiter quoi j'iter Dit was uh, La Legende Black van Black M. en Dr. Beris, ja. Oftewel het droomnummer van elke Franse liefhebber. En ook het droom dat jij dit eindelijk op de Nederlandse radio mocht uh, laten horen, nou ja, of niet? Absoluut. Ik zat hier te stuiten achter een <laughs> microfoon. is. ik dacht echt. Potverdorie, dit is toch wel even, even goed. Ik denk dat ik die Black M's eventjes een mailtje ga sturen... Ja. Dat, hij, dat hij even terug moet luisteren. Ja, heel hartstikke goed. Uh, ja, ik, ik had het net al even gezegd. Uh, jij hebt, uh, een week lang heb jij uh, ja, je, je laten volgen door een, een app... Uh, Ton Sietsma van uh, Bits of Freedom. Uh, vijf jaar geleden heb je dat al uh, gedaan. En je vertelde net uh, tijdens de plaat... Dat je weet nog precies het moment dat je die app aanzet. Want die, die app die registreerde al een week jouw metadata. Volgde die, die app je ook helemaal waar je was? En, uh, ja. Dus die registreerde alles? Ja, ik heb ik het op verschillende manieren gedaan. Dus ik had de app voor de locatie. En voor de rest heb ik het gewoon allemaal... daarna van mijn telefoon afgetrokken. Um, en van mijn laptop en andere dingen. Dus wat ik eigenlijk deed is... Uh, ik heb een week lang uh, eigenlijk al mijn, al mijn communicatie gemonitord. Dus met wie, ik met, uh, met wie ik mailde, met wie ik appte, met wie ik nou ja, wat ik dan ook maar deed of waar, waar ik naar zocht. Ja. Websites allemaal, uh, ja, uh, alles. waard. Ja. Alles ja. En um, Uiteindelijk heb ik dat dus laten, laten, laten analyseren. Um, maar dat is natuurlijk best wel heftig, hè? Want um, nou ja, heel veel mensen zeiden altijd metadata, dat, dat stelt daar niet zoveel voor. Hè? Maar ik zou, wij zeiden altijd nee. Metadaad zijn eigenlijk gedragsgegevens. Want het laat zien hoe we ons gedragen. En hoe we ons gedragen is eigenlijk um, uh, soms nog heftiger dan de inhoud. He, dus het feit dat ik om half vier uh, iemand, iemand app nog, bijvoorbeeld... Half uur uh, s'nachts? Uh, bijvoorbeeld, ja. ja um, uh, zegt soms meer dan, dan, dan, dan de inhoud. Hè? Um, het, het, kan, het kan zeggen dat ik bijvoorbeeld boos ben op iemand... of dat ik gevoelens heb voor iemand, bijvoorbeeld. Um, nou ja, die informatie kan ontzettend waardevol zijn... en ontzettend ook inbreukmakend zijn... Dus ik dacht, nou, daar moeten we iets mee doen. En toen dacht ik, hoe kan je dat beter doen... dan door dat gewoon inzichtelijk te maken? Dus ik, nou, als je dat nou een week gaat tracken... en je laat het een week door, door, door iemand analyseren... Nou, dan is voor eens en altijd bewezen dat die metadata... die gedragsgegevens, dat het een inbreuk maakt. Ja, dan zullen we eens even wat resultaten doornemen... die toen naar boven zijn gekomen... Even aardig, staat toch in, ik lees gewoon het artikel voor, dat staat op de correspondent.nl. Alles is na te ja. lezen over wat staat ook boven. En wat zijn we te weten gekomen over Ton? Mm -hmm. Nou, ik lees even een klein stukje voor. Ja. Dit is wat we hebben kunnen achterhalen uit enkel de metadata over een week uit het leven van Ton Sitsma. Ton is begin twintig, het is alweer een uh, tijdje geleden, dat is uh, gemaakt. Uh, nog niet zo lang afgestudeerd, Hij krijgt e-mails over studentenhuisvesting en bijbanen op te maken uit de onderwerpregel en de afzenders. Hij maakt lange werkdagen mede doordat hij ver moet reizen met de trein. Vaak is hij niet voor acht uur 's avonds thuis. En eenmaal daar gaat hij uh, gaat het werk door tot ver in de avond. En dan wordt ook met collega's nog gebeld en gemaild. Hoe kunnen ze nou weten dat jij thuis bent? Uh, aan de locatie. Oh, Oké, okay. want de locatie waar je dan het meest bent... Nou, dat is wel iets ja, wat, wat wij trouwens ook opvuren. Ja. Ik heb dus uh, Google Maps op mm -hmm. mijn telefoon. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb bijvoorbeeld elke week heb ik een ritje naar... Uh, uh, nee, nou, ik rijd gewoon elke dag op en neer naar, naar Hilversum. Mm -hmm. uh, en dan vanuit mijn woonplaats weet ik... dus, zodra ik in de auto stap, zegt hij al van... oh, het is zo lang rijden naar Hilversum. Ja, en, ik ga, en als ik dan rond vijf zes uur, zes uur terug ga naar uh, mijn woonplaats... dan zegt hij ook van... nou, het is zo lang rijden naar uh, je woonplaats. Ja. Dat onthoudt hij dus? Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat is waarom het voor ontzettend mensen zo ontzettend handig is. Maar om dat te kunnen onthouden... moet er natuurlijk ontzettend veel informatie verzameld worden. en Worden er aannames gemaakt over hoe wij ons gedragen? Zijn vriendin heet Merel. Dat was toen zo. maar Hoe kunnen ze nou weten dat ze Merel heet? Uh, nou ja, ze hebben dat bijvoorbeeld kunnen zien doordat ik haar misschien... Uh, ik, heb haar, ik heb haar gemaild bijvoorbeeld. Of uh, uh, misschien hebben ze dat gezien door, door, uh, door, door, doordat we Facebook Facebookvrienden zijn. Hè? Want ze kan natuurlijk ook openbare bronnen bij betrekken. Ja, maar hoe, en, hoe weten ze nou dat jij daar een relatie mee hebt? Uh, nou ja, wat, wat ze bijvoorbeeld hebben kunnen zien is dat ik uh, uh, bijvoorbeeld waanzinnig veel met haar, uh, met haar appte. En dat deed ik dan vooral als we niet... Honderd per als dag, ik niet... he, staat hier ook nog. Uh... <laughs> oh ja, mooi. Maar... <laughs> um, nou goed, dat is ook hartstikke belangrijk natuurlijk. Zou om maar open source te zitten. Ja, ik, ik, ik, weet, ik weet het hoor, ik weet het. Nee, maar goed, kijk, weet je wat het is? Kijk, wat je bijvoorbeeld kon zien is dat ik niet met haar hebte als, als ik thuis was. Oké. Okay. Dus, en uh, als dat structureel zo is, dan betekent dat dus waarschijnlijk... Uh, dat ik A, daar woon en B, dat ik daar met iemand samen woon... die dan toevallig dan, dan Merel heet. Hey, dus daar kan je allemaal op, op, op die manier kan je er allemaal aannames uit, uh, uit afleiden... die dan ook dus blijken te kloppen. Um, maar ik heb er dus met haar op momenten dat ik niet thuis was. En dat laat dus zien um, ja, dat we een relatie hadden. Heel ja. simpel gezegd. Ja, even kijken, als we met een commerciële bril naar zijn profiel kijken, zouden we Tom bestoken met online aanbiedingen. Mm -hmm. Hij heeft zich ingeschreven voor een groot aantal nieuwsbrieven, zoals mm -hmm. Groupon, WeFashion en een aantal computerwinkels. Blijkbaar doet hij vaak online aankopen en vindt hij het niet nodig zich af te melden voor de nieuwsbrieven. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij open staat voor online aanbiedingen. Zo wordt er dus naar je gekeken. Tuurlijk wordt er zo naar ons gekeken. En dat is ook. Kijk, en dat is ook. Om weer terug te gaan naar Facebook, naar Google. Uh, dat, is, dat is juist hoe ze naar ons kijken, want dat is hun hele verdienmodel. Dus wat zij doen is ons advertenties laten zien. En zij verdienen geld in die advertenties. En um, om zoveel mogelijk geld in die advertenties te verdienen, moeten die advertenties zo goed mogelijk zijn. Die moeten zo gericht mogelijk zijn. En dat kan alleen maar door heel veel informatie van ons te verzamelen. Dus uiteindelijk um, zijn wij het product. Dan kun je zeggen: van ja, je bent hier zelf bij, maar voor een heel groot deel ben je hier dus niet meer zelf bij. Hè? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, want jij hebt absoluut heel vaak geen idee waarom jij, waarom jij interessant bent. Absoluut niet. Nee. Ja, dit is al vijf jaar geleden. Ja. Nog ver voordat de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten uh, naar boven kwam. En ja. uh, ook nog ver voordat het hele gedoe met Facebook uh, losbarstte. Mm -hmm. uh, ja, die, die, die awareness die jij dus eigenlijk hier, je wist het eigenlijk al, maar je hebt het toch eens een keer flink onderstreept... door zelf het experimenten aan te gaan. Ja. Um, is, die, is, dat, is, dat, is dat, bij de meeste mensen is het toch helemaal niet zo? Die, die zien het hele, die, die, die, ook al is het vijf jaar oud, ik denk dat als mensen dit lezen, het nog steeds als een eye-opener is. Nee, maar dat denk ik ook, dat denk ik ook. En het gebeurt me nog heel regelmatig dat, ik, dat, dat mensen het nu lezen en dat ze zeggen, nou, dit, dit, heeft, echt, dit heeft echt iets betekend. Uh, dan denk ik altijd, dat, denk altijd nou, dat, dat is fijn, dat is mooi, want daarom hebben we ja. het ook gedaan. Hè? Dus dat was natuurlijk altijd, dat is fantastisch natuurlijk. Maar eh, je hebt gelijk, ik denk dat bewustwording bij heel veel mensen nog een heel stuk beter kan. Tegelijkertijd, nogmaals, het is een stuk beter dan een paar jaar geleden. Um, maar we moeten daar stappen in blijven zetten, absoluut. Ja. Nou gaat dit over uh, privacy, over uh, gegevens die van jou onbewust... Uh, zonder dat je het eigenlijk zelf door hebt uh, uh, uh, ja, worden gebruikt. Mm -hmm. Je kunt nog zeggen van ja, nou ja, oké, okay, dat is mooi, die metadata... dan uh, hebben zij daar wat aan, kunnen ze uh, hun, hun, hun commerciële activiteiten daarop aanpassen... Uh, een ander punt, en dat kwam deze week ook in het nieuws... is natuurlijk wanneer uh, je denkt dat je ergens uh, privacygegevens... je weet wel dat er dingen zijn, die heb je liever niet dat iedereen die weet. Ja. Uh, maar dat die toch uh, uh, gedeeld worden. Want ja, iedereen of veel mensen kunnen daarbij. Ik doe even op het bericht met uh, Barbie. Laten we even luisteren wat er ja. allemaal precies gebeurde. Samantha de Jong werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis... omdat ze door overmatig drugsgebruik onwel zou zijn geworden... Binnen een paar dagen lekt het nieuws uit dat het om een suicidepoging zou gaan. Bij een routinecontrole is nu gebleken dat het dossier van de reality realityster door tientallen medewerkers is bekeken. Volgens een woordvoerder is een intern onderzoek ingesteld. De autoriteit persoonsgegevens is op de hoogte gesteld van het incident. Ik vind wel dat het ziekenhuis er heel adequaat op reageert. Daar zijn er onmiddellijk ook transparant over. zeggen ook dat ze onmiddellijk intern de zaak gaan verbeteren. De mensen erop aanspreken. Ik weet niet wat ze verder nog intern gaan doen. Dat vinden we heel goed. Want ze dan daarmee ook de urgentie en de ernst van de situatie daarmee onderstrepen. Zeg maar. We gaan natuurlijk wel even kijken naar nou, hoe er vervolgens op gereageerd wordt. Of het nu wordt ook aangepast. Dat is ook de, het beperkend tot de mensen die echt wel de behandelaars behoren. Of de patiënt is geïnformeerd. Nou, dat is in dit geval nu het geval. Dan kijken we of het vaker voorkomt. Dus ja, dat is even de stand van zaken op dit moment. Ja, aan het van de autoriteit persoonsgegevens was er aan het eind nog. Ja, gegevens van Barbie. Uh, ja, die, die, die gingen toch vanuit dat het allemaal wel veilig was in het ziekenhuis. En dan zien medewerkers van het ziekenhuis daar uh, haar naam voorbij komen. En denken, wacht even, oh, dat is wel even aardig. Ik ga ik ook even kijken wat er is uh, gebeurd. Dat is natuurlijk extra kwalijk. Super heftig. Uh, ik denk ook echt dat dat echt... Uh, ik kan er ook echt heel boos aan worden hoor. Uh, dat, dat, dat dit soort dingen gebeuren. Ik denk ook echt, je hebt daar gewoon niks, niks, je hebt, je hebt er niks mee te maken. Je hebt er niks, je hebt er niks mee te schaften. Uh, dat kan toch op verschillende manieren te zeggen. Maar blijf daar gewoon vanaf. Maar hoe, hoe, hoe, hoe makkelijk is het? Zeg voor ook een bekende Nederlander. Ja. Die heeft bij een bank een rekening lopen. Ja. Ja, hoe makkelijk is het voor al die medewerkers om even te kijken... wat is nou zijn inkomen of wat is ja. nou zijn vermogen? Ja, nou ja ik, ik kan zelf zeggen... ik heb zelf in, uh, in mijn studententijd tijd ook voor een bank gewerkt. Uh, en daar had ik het in principe ook kunnen zien destijds. Uh, mocht niet, en het wordt ook gelog, natuurlijk gelogd... maar ik, ik weet dat er mensen zijn ontslagen omdat, omdat ze dat deden. Um, maar het wordt allemaal keurig bijgehouden wie, uh, wanneer, wat heeft opgevraagd. Ja, ja, ja en, en zo zijn ze er nu bij Barbie ook achtergekomen. Dus dat is natuurlijk goed, maar... Um, Kijk, het probleem zit natuurlijk niet in het feit dat het gelogd wordt. En dat mensen, maar het probleem is dat, dat mensen zich dus niet uh, het, het ethische besef hebben... dat dit gewoon een onverstandig idee is. Dat je dit gewoon niet doet. Dat dat niet past in hoe we met elkaar omgaan. En um, ja, dan is het fijn dat het gelogd wordt... en dat het ziekenhuis adequate actie onderneemt. Maar het probleem ligt natuurlijk bij die mensen die dat doen. Ja. Als je kijkt naar uh, Bits of Freedom. Wat, wat is nou jullie rol uh, hierin? Is het uh, natuurlijk aan de ene kant awareness uh, creëren. Ja. Uh, als je nou de, de drie meest succesvolle dingen mag noemen... die jullie hebben bewerkstelligd als organisatie. Kun je daar een top drie van geven? Ja hoor, netneutraliteit in Nederland. Daar hebben we ontzettend hard voor gevochten. Hè? Dus dat, het, het, het feit dat uh, uh, alle data gelijk behandeld wordt zal ik maar zeggen. Uh, uh, dat, dat is eerst in Nederland in, in, in de wet gekomen... en nu ook in Europa. Um, wij waren een van de, van de leidende krachten achter... Uh, alweer een aantal jaar geleden. Dat is fantastisch. Ja, toch het ook... Ik wil het referendum graag noemen... Uh, waar, waar we toch uh, uh, gewonnen hebben. Uh, dat is een heel groot succes. Um, wat is nou nog meer een succes? Maar ja, ik kan er wel, hoe doen, Moet ik even nadenken over uit de vele dingen... die ik hier zo waren, uh, zou ja? kunnen verzinnen. Maar um, ik zou denk ik nog willen zeggen... Um, de toenemende aandacht voor privacy. Ik denk dat dat... Uh, uh, overkoepelend wel... als, een, als, als een op, toch wel voor een deel op onze konto geschreven kan worden. Omdat wij continu aandacht blijven vragen... Voor, um, uh, voor de staat van privacy en hoe het beter kan. Dat we proberen ook heel veel achter het schermen te verbeteren. Dat is ook niet altijd heel erg zichtbaar. Uh, maar we zijn wel vrij zichtbaar in Nederland, denk ik. Zeker ook met dit referendum, maar ook, ook wel daarvoor. En... Um, uh, het, het feit dat het meer leeft, het, het feit dat wij veel dingen uh, aandragen... Um zorgt ervoor dat er meer in de media komt... en dat mensen er meer over na gaan denken. En ik denk dat dat gewoon heel goed is. Ja, het, is, het zijn dingen die alleen maar meer worden. Hè? Ik bedoel, ja. als je kijkt wat er allemaal op ons afkomt... Uh, met Facebook, ook met uh, internet, uh, met privacy. Uh, het, het, het wordt alleen maar meer. Ja. Uh, uh, en toch, uh, ja, jullie moeten jezelf zien te bedruipen... met giften, ja. met uh, ja. don donaties. Uh, ik zei het al, in totaal een begroting van ongeveer uh, 7 ton. En daar moet je het dan mee doen. Dan moet je een hele organisatie van, van zien uh, te runnen. Um, Houdt dat een beetje stand? Lukt dat? Blijft dat uh, uh, lukken? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, nou kijk, dus, dus ten eerste... Ik ben, altijd, ik ben blij met elke donateur. Dus ik ben, ik ben blij met iedereen die ons, die ons geld geeft. Uh, of nou veel of weinig is, dus dat, dat is fantastisch. Helemaal, eh, ja. Ja. Om toch maar even reclame te maken. Je kunt uh, ja. gewoon naar jullie site gaan, uh, bof.nl. Ja. En uh, vervolgens uh, kun je bij wijze van spreken en een euro doneren. Ja, absoluut. Elke dag is welkom en we zijn er hartstikke blij mee. En uh, nou ja, mocht je dat natuurlijk willen worden, dan alvast hartstikke bedankt. Wij, uh, wij zijn erg blij met uh, elke donatie. Ja, maar uh, hoe hou je dat in stand? Want ja. uh, eerder is het al eens een keer uh, op de fles gegaan. In ieder geval ja, hebben jullie een tot, hele ja. grote stap terug moeten nemen, omdat ja, het, het gewoon uh, er niet in zat. Uh, hoe, ja. hoe, hou je, hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk een organisatie bent die. Uh, ja, florerend blijven. Want je wil aan de ene kant, uh, je controleert die overheid, je, je, ja. je waarschuwt mensen voor uh, ja. uh, zo'n wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. En dan vervolgens uh, wil je daar misschien ook niet heel veel geld van accepteren. Nee, precies. Nee, kijk, en dat is wel een van de dingen. Hè. Dus we hebben, um, laten we zeggen, we krijgen geld op drie verschillende manieren binnen: dat is dus de, via de individuele donaties. Uh, uh, das, das gelukkig is dat een stijgende, uh, of, of, niet alleen een stijgende voorheb, maar ook een stijgend percentage in wat we totaal binnenkrijgen. Dus er wordt steeds belangrijke pijler, daar zijn we heel blij mee. Um, het andere ding is dat we geld krijgen van een aantal fondsen. Uh, bijvoorbeeld uh, Internet for dat is een fonds van Access for All. Toen dat werd verkocht aan KPN, toen is er een fonds opgericht. Uh, nou, dat heet dus Internet for All. Uh, en, en, en, en daar krijgen we af en toe geld van. En zijn er zijn nog een aantal andere fondsen. En dan is, zijn er nog een aantal kleine bedrijven waar we geld van krijgen... En om um, um te voorkomen dat, we, dat er een, een, uh, zelfs maar een sfeer van afhankelijkheid ontstaat... hebben we de, de bijdrage van die bedrijf is uh, uh, gemaximaliseerd. Dus bijvoorbeeld, we kunnen maximaal, nou, wat zal het zijn... 10.000 euro bijvoorbeeld, ontvangen van zo'n bedrijf. Uh, dat doen we om twee redenen. Ten eerste om niet te veel afhankelijk te worden van dat bedrijf. Uh, uh, en de tweede hangt daarmee samen. Uh, op het moment dat een bedrijf zou zeggen... luister, we verwachten iets voor terug... dat we kunnen zeggen, oh dat doen we niet, hier heb je je ja. geld terug. Ja. Nou, las ik op jullie site. Dat, nou, is fantastisch dat je hier zit. Maar ja. uh, gelegenheden in het openbaar, lezingen. Even een stop op hè, bij jullie. Ja, we, we hebben het, um, dat komt omdat we het de afgelopen tijd echt behoorlijk druk hebben gehad. Uh, we, we krijgen heel vaak spreekverzoeken. Dat mensen vragen van, wil je bij ons komen spreken? Dat kan bijvoorbeeld zijn een studievereniging, maar het kan ook zijn een ziekenhuis. Het kan eigenlijk alles en overal zijn. En we hebben de afgelopen drie maanden hebben we daar ongeveer, nou, wat zal het zijn, rond de honderd gekregen. Uh, waarvan we uh, het overgrote deel ook hebben gedaan... Um, maar we zien ook, en dat geldt voor de komende drie maanden, dat we, dat we het zo druk hebben dat we even moeten nadenken over hoe we onze prioriteiten verdelen. En um, om een weer goed te doen moet je er tijd in investeren. En um, dat betekent dat je, ook weer, hè, je bent een paar uur bezig met zo'n presentatie en het is nou zo druk met het daarnaast het van het referendum met allemaal andere dingen die op ons afkomen vanuit Europa, uh, ja, dat we daar even in moeten investeren. Ja, wat, wat, gaat, wat staat er op korte termijn op, op, op spel? Want je hebt uh, ja, ja. De, de rechtszaak die gaat natuurlijk komen uh, tegen... Misschien gaat die komen. Ja, uh, uh, kijk, kijk je bijna. Ja, uh. ja maar even, toch nog wel een beetje scherp. Maar um, uh, de rechtszaak die mogelijk zit aan te komen... natuurlijk tegen de Nederlandse overheid over de, de sleepwet. Uh, maar zijn, er komt ook nog een, een, een andere ja, wet aan... de Algemene Verordering Gegevensbescherming, de ja. AVG. Ja. Um, ja, dat is een, een wet waarin uh, ja, organisaties nog eens wordt opgeroepen om extra voorzichtig om te gaan met de privacy hè? van uh, hun uh, ja, cliënten. Gaan ook voor sportverenigingen, ja. uh, mensen die lid zijn van een sportvereniging. Ja. Wat, wat houdt er nou precies in? Ja, je hebt in, uh, op, op dit moment heb je in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de Nederlandse Privacywet. Dus als je iets wilt doen met gegevens van iemand, dan moet je, je daar aan houden. Uh, die wet die gaat worden vervangen door, door, door, door, door nieuwe, wet, de nieuwe de nieuwe privacywet. En die heet dan de Algemene verordening gegevensbescherming. Die komt uit Europa. Uh, soms komen er ook hele goede dingen uit Europa, wil ik maar even zeggen. En, um, uh, uh, en die wet scherpt op een aantal punten scherpt die privacyrecht aan. Heel veel dingen zijn hetzelfde. Sommige dingen gaan veranderen. En een van de dingen die veel beter is, gaan worden... en dat is ook waarom heel veel bedrijven er nu enorm mee bezig zijn... is dat er veel stevigere boetes kunnen worden uitgedeeld. Um, nou, ja, dat zorgt ervoor dat bedrijven in één keer, hè, waar, waar bedrijven eerst een soort van uh, afweging maakten. Oké, okay, ik, uh, ik kan de regels misschien een klein beetje uh, aan mijn laars lappen, maar de boete is niet zo hoog. Dus dat, dus dat weegt dan af. Ja. Uh, dat is nu anders geworden. Dus die boete wordt veel hoger. En daardoor zijn mensen echt wel wakker geschrokken. Hoe zei, hoog oh. wordt die boete? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf, maar laten we zeggen 2 tot 4 procent van de wereldwijde omzet. Dus uh, kan je nagaan dat als je zeg maar Google of Facebook bent en je krijgt een boete van 4 procent van, van je wereldwijde jaaromzet. Nou, dat is wel even slik hoor. Ja, dus als uh, Facebook, uh, ja dat, dat geval wat we nu uh, hadden bij in Cambridge, uh, Analytics, als, je, als, je, als dat zich nu dus weer voordoet, ja. dan uh, kan uh, er een, een boete gevraagd worden uh, aan uh, of opgelegd worden aan, aan Facebook. Ja, maar hier is wel weer het lastige bij, bij dat Cambridge Analytica... is dat nog. Dus, is, je zou eerst nog moeten goed moeten nadenken... of daadwerkelijk de wet is overtreden. Want als namelijk in de privacyvoorwaarden stond dat het mocht... en mensen dachten dat het mocht en dat het werkte allemaal op die manier... en dat het was allemaal goed ingedekt, dan, dan mocht het dus juridisch. Want dat is ook eerst oh, okay. wat... Nee, maar dat was ook, nee, nee, maar ik zeg niet dat het zo is. Hè, maar dat was wel de eerste reactie van Facebook. Dit mocht, maar mensen hadden het gewoon niet door. Nou ja, dus dan kan je alles wel goed in regels pakken. Maar als er volgens... Uh, als dat vervolgens betekent dat dit soort dingen niet aangepakt kunnen worden, dat is natuurlijk heel erg. Maar inderdaad, hè, als Facebook hiermee de regels het overtreden heeft en dat zou nu weer gebeuren, dan komt en eigenlijk miljarden. Precies. En eigenlijk uh, gaat het erom dat je dus de mensen, de leden van jouw uh, club, mm -hmm. of het nou Facebook leden zijn of van jouw sportvereniging, die moet je eigenlijk expliciet nu om een toestemming vragen uh, om iets met die gegevens te mogen doen ja Je hebt een aantal manieren waarop je uh, gegevens mag, uh, ma, ma, mag gebruiken... als bedrijf of, uh, um, of als organisatie. Uh, en toestemming is daar één van. Maar dat is wel een hele belangrijke. Uh, je moet eigenlijk heel goed inzichtelijk maken... wat je eigenlijk doet met die gegevens en waarom je dat doet. En um, nou, je ziet dat heel veel organisaties daar nu dus echt wel... Uh, hard mee aan de slag zijn om dat op orde te krijgen. Ja. Tegelijkertijd wil ik daar wel bij zeggen... Ah, de bedrijven die nu klagen, dat, uh, dat, dat mij wel heel erg erbij komt. Maar nou ja, uh, je had al twee jaar de tijd gehad, dus het was wat eerder begonnen. En twee heel veel dingen die ze nu aan het aanpassen zijn... die moesten ook al volgens de huidige privacywet. Dus die, al die bedrijven die klagen... die zich nu al niet aan de regels hielden... die maar hebben dat collega, afgelopen 15 jaar al niet gedaan. Maar mijn collega die vrijwilliger is bij een sportvereniging... Ja. Die, die zegt, ja, we komen om in het werk, we redden het allemaal niet. Uh, wat, is, wat moet die sportvereniging dan nu regelen... wat ze eerst niet hadden geregeld? Of eerst ja, niet per se ja. hoefden te regelen? Oké, okay, dus één ding wat dan nieuw is... is een, is een verwerkingsregister. Dus dat is dat, het, dat je eigenlijk in een register bijhoudt... wat je eigenlijk doet. Nou ja, op zich is dat. Ik, ik begrijp dat dat voor, voor sommige organisaties best complex kan zijn, maar volgens mij heb je er ook wel modellen voor. Maar goed, dat is even werk, maar dat is ook zo. Alleen, weet je wat het is? Als wat, je... wat houdt het concreet dan in? Wat moet je dan doen? Nou, ja, dat je bijvoorbeeld opschrijft: um, wij verzamelen gegevens uh, van, uh, van Ton Sitsma uh, en, en, en van twintig anderen, of van honderd anderen, ik weet afhankelijk van hoe groot die vereniging is. Mm -hmm. um, en we slaan deze we slaan zijn telefoonnummer op zijn e-mailadres. Uh, en we doen dat om te zorgen dat hij elke keer een mailtje kan krijgen. Nou heel simpel gezegd, is dat een beetje wat je daarin op moet schrijven. En um, nou, aan de ene kant is dat best wel wat werk. Maar aan de andere kant maakt het ook heel erg gezichtelijk wat je eigenlijk aan het doen bent. Maar moeten al die leden dan uh, individueel toestemming geven daarvoor? Dat ze nee, niet daar altijd. Aan ja, nee, niet altijd. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee absoluut niet altijd. Het kan nou best wel zijn dat, dat, dat bepaalde gegevens... die door een bedrijf worden verzameld... gewoon nodig zijn, zodat, het, zo, zodat je een dienst aangeboden kan krijgen. Of dat, um, um, nou, dat het belang wat het bedrijf heeft bij die verwerking... Hè, bij het gebruiken van die gegevens, dat dat gerechtvaardigd is. Daarom noemt het ook gerechtvaardigd belang. Um, dus als het nodig is voor de taakuitoefening van het bedrijf... zal ik maar zeggen, dan kan dat ook. Dus er zijn allerlei verschillende soorten gronden. En iedereen heeft het over toestemming. Maar toestemming is er eigenlijk maar eentje van. Nou ja. maar het, het, het, het, ja, nee, Sommige bedrijven zeggen, we gaan, het niet, we gaan het niet redden. Er zijn ook collega's van jou, die draaien ja. nu over uur, hè, Met uh, adviezen geven. Uh. Ja, nou ja, collega's, vrienden. Ja, ja. ja exact. Ja. ja, Nee, Het is ook zo. Ik, ik, heb wel, ik heb een paar jaar geleden al gezegd. Het is nog steeds zo. Als ik echt heel veel geld wilde verdienen... had ik gewoon inderdaad een soort van consultancybedrijfje... moeten beginnen voor deze wet. En dan hebben we daar binnen gelopen. Ik zie echt... Ongelooflijk voor mensen die hier zoveel werk aan hebben. Maar ik zie ook, en dat vind ik wel erg. Ik zie ook, uh, er zijn ook behoorlijk wat beunhazen. Hè, mensen die, uh, die, die, die nu adviseren, die niet de juiste opleiding hebben gehad. Maar nu wel bedrijven adviseren. Waardoor bedrijven denken dat ze goed bezig zijn. Um, en terecht dat ze dat denken. Maar ondertussen in de praktijk zal straks blijken dat die helemaal niet zo goed bezig waren. Omdat ze heel slecht advies hebben gekregen. Ja. En, en dat is natuurlijk wel zorgelijk. Hè, dat er zoveel uh, mensen op de bandwagon springen. Jullie werk blijft uh, voorlopig nog uh, meer dan hard nodig... van ja. uh, Bits of Freedom. Uh, 5 mei, even leuk om dat nog te markeren... Gaan is het natuurlijk Bevrijdingsdag. Uh -huh. Maar jullie organiseren dan ook een, een, een speciaal evenement. Hè? Jullie proberen ook juist aandacht te vragen... voor die internetvrijheid. Ja, exact. We staan op een aantal beveiligings... Uh, of <laughs> Nou ja, zeg. Um, en, daar, uh, en, en daar proberen we inderdaad aandacht te vragen... voor, uh, voor internetvrijheid. Dat is heel erg belangrijk. Hè? Dus de 4- en 5-mei-comité heeft ons gevraagd... om op een aantal van die festivals actief te zijn. En ook te laten zien dat... Um, uh, dat ook digitale vrij, uh, vrijheid een belangrijk thema is... en dat het ook onder druk staat. Uh, en wij, wij gaan dat proberen op een, um, op een hele begrijpelijke manier uh, uh, uh, naar voren te brengen. En ook een soort, er komt een soort spelelement bij... waardoor mensen uh, spelenderwijs kunnen nadenken... over waar zij zelf eigenlijk de grens trekken... en hoe zij zelf omgaan met hun privacy. Ja. Uh, en ga je daar zelf nog de, de festivals af... Ja, ja, zeker. Ja, nee. Ja, we worden verdeeld over verschillende festivals. Dus ik, uh, volgens mij mag ik er naar twee. Um, en krijg ik krijg binnenkort het scherm. Maar dat wordt echt super leuk. Dus ik, ik krijg echt uit naar 5 mei. Uh, ja, mocht je in de buurt zijn van het bevrijdingsfestival, uh, ga er wel heen. Het is altijd hartstikke leuk om te, om te zijn natuurlijk. Ik zit er ook op een zaterdag. Dus dat komt waarschijnlijk extra goed uit. Laten we op, op goed weer en laten we met z'n allen dan... Uh, uh, vieren dat we in veiligheid leven en in, en in vrede leven, en dat we ook uh, moeten nadenken over onze digitale vrijheid. Ja, is het uh, tot slot, is het allemaal uh, heel erg of valt het ook allemaal weer mee? Is het allemaal relatief? Oké, okay, dus kijk, um, laat ik het zo zeggen, er is heel veel om ons zorgen over te maken. En dat betekent, er zijn vooral echt grote zorgen over hoe het over de komende 10 of 15 jaar gaat. Hè. Dus alle gegevens die we nu verzamelen, wat gebeurt er over een paar jaar mee? Als, die, als alle algoritmes en alle programma's die ons analyseren... nog veel meer kunnen. Um, daar moeten we ons echt grote zorgen over maken. Tegelijkertijd, en daar ben ik heel erg blij mee... tot nu toe heeft de maatschappij elke keer laten zien... dat we vrij uh, veerkrachtig zijn. He, dus ik denk ook dat we in staat zijn... om elke uitdaging wel het hoofd te bieden. Maar we hebben de digitalisering van de samenleving... te lang als maatschappij uh, laten liggen. En het is tijd dat we daar in alle facetten... met z'n allen over nadenken. Ja. En uh, hoe lang gaat... Uh... Gaat Ton nog door met uh, dit, uh, dit hele verhaal? Hoe lang, hoe lang ja. ga jij nog door, uh, Ton ietsma? Bij Witser Vidom. Ja, dat is om, een goede vraag. Om, om, om ja. mensen bewust te maken van uh, deze uh, ja, gevaren, problemen, uh, obstakels waar ze tegenaan lopen? Ja, nee, het, is, het is heel bevredigend werk. Het is ook fantastisch werk is het. Uh, zeker ook, hè. Zeker nu, je krijg hartstikke veel energie van, uh, van al het werk. Uh, tegelijkertijd is het wel zo dat je bij Bitser Freedom... Uh, dat vind ik ook mooi mooie aan Bitser Freedom... dat het een hele lerende organisatie is... en dat het idee is dat je binnen een paar jaar weer weggaat... dat je de kennis meeneemt en uh, die ergens anders gaat toepassen... zodat iemand anders het ook weer over kan nemen. En ook, dat is ook goed voor de organisatie... omdat um, heel vaak is het werk ook. Hè, hebben we hebben natuurlijk gehad over al die problemen waar je de hele dag tegenaan loopt. En, um, en daar loop ik natuurlijk ook elke dag tegenaan... En, um, in feite is het soms ook zo dat je gewoon tegen een muur aanloopt. Niet één keer, maar honderd keer. En uiteindelijk ga je er een keer doorheen, maar het duurt een tijd voordat je er doorheen bent gegaan. En um, nou, dat maar het kan werk ook is eigenlijk nog lang niet klaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dus, maar dat is het volgende. Terwijl het werk nog lang niet klaar is. Ja. Maar het is zo belangrijk dat je aan de ene kant de energie kan opbrengen. En uh, aan de andere kant moet het werk ook gedaan worden. Uh, nou, ik kan volgens uh, nog prima de energie opbrengen om dit te doen. Dat het zo'n fijn en belangrijk onderwerp is. Uh, maar op een gegeven moment is het voor mij in de organisatie gewoon goed om iets anders te gaan doen. Nou ja, ja. En dan ga ik iets anders doen. Wat ongetwijfeld in het verlengde hiervan ligt. Want het is belangrijk werk. Maar altijd met de bedoeling om uh, een beetje iets goeds te doen voor de mensen. Ja, want ik denk dat als ik, als ik uiteindelijk met pensioen ga... of als ik, als ik uiteindelijk oud ben... dan wil ik kunnen zeggen... nou, ik heb, ik heb mijn best gedaan voor de samenleving. Ton maar dankjewel. En heel veel succes met Bits of Freedom. En we gaan nog heel veel horen hierover. Ja, ja. Zometeen op deze zender op NPO Radio 1. Thomas van Vliet en Fris, wat mij betreft. Een heel mooie dag en graag tot de volgende keer. Vertel. Caro en CRV.